De activiteiten op de voetbalvereniging van Ierseke zijn afgelast. Oekraïne noemt de situatie in Bakhmut kritiek. Eerder zei de baas van het Russische huurlingenleger, Wagner, dat ze de controle hebben over Bagmoed. Maar Oekraïne zegt dat er nog hard wordt gevochten. In het zuidwestelijke deel van de stad zouden nog Oekraïnse troepen zijn die Bagmoed verdedigen. Nog enkele industriële gebouwen en infrastructuur zouden nog onder controle zijn van Oekraïne... Om Bahmoed in het oosten van het land wordt al maanden gevochten. Op de Dam in Amsterdam is vanmiddag opnieuw gedemonstreerd tegen het regime van Iran. De 150 demonstranten liepen in een protestmars van de Dam naar het Leidseplein. Ze willen dat de Iraanse revolutionaire garde, het elitekorps van Iran... voor de rechter komt voor moorden en verdwijningen. En dat het korps op een terreurlijst wordt geplaatst. Het Iraanse elitekorps is machtiger dan het leger en heeft de afgelopen maanden hard opgetreden tegen Iraniërs die demonstreerden tegen het regime. En de veertiende etappe van de Giro d'Italia is gewonnen door Nico Dens. De Duitser won de twaalfde etappe ook al. De ingekorte rit was 194 kilometer lang en ging van het Zwitserse Sierra naar het Italiaanse Casamagnano. Er is een nieuwe, ook een nieuwe roze truidrager, Bruno Am. Armirai. De Fransman neemt de koppositie over van Gerard Thomas. Het weer, vanavond en vannacht meer bewolking. Het koelt af tot een graad of 12. Morgen wordt het broeierig warm met maximaal 25 graden. S'avonds dan vooral in het oosten en zuidoosten kans op flinke onweersbuien. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate.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 Forever would be You're walking out so casual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 Denk ik dat in Je gaat me deur voorbij. Ik lieg niet op. Zelf is wij Is dat de grootste fout? Bij Denk ik dat ben jij? Mijn hart klopt mijn Je gaat me deur. En in de voorbij Dat je van me, Of maak ik mezelf iets Heer, de nee, Denk God, me dear, for Yeah, Just as lucky as can be Ik toe op jou Ik zie hoe jij hem je drankje toevertrouwt Ik wil je spreken maar schat, wat moet ik nou Vanacht. Zonder woorden ben jij uitgedaagd Ik heb bij de DJ onze zon weer aangevraagd, Zodat je weet dat deze jongen weer op je jaagt En je Zoveel gasten voor je in de rij En je Ik denk weer, oh, oh. Ik wil weer zo, oh oh, oh, oh, oh. Ik denk weer, oh, oh Ik wil weer zo, oh Ja zo, zo graag met je mee vandaag Ik denk weer, oh, oh. I I don't leave you, I don't leave you all, life doesn't go And you're a reality, oh, yeah, see my future at baby, give me confidence, my vision I don't care give me an all on my mind Je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 draai om draai om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 Blijf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 je horen en dat jij het mij nu zegt Vraag die jou alleen Ik hoor de waarheid vraagt Draai er niet omheen, zeg mij meteen, nu is nog vandaag Vraag die jou alleen Zeg me, het is niet waar.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 Werd je ergens in je hart dan toch misschien een stilgehek? Maar ik vind dat jij echt eerlijk en oprecht moet zijn. Vraag die jou alleen. Ik de waarheid graag. Draai er niet omheen, zeg mij meteen. Liefs hem nog vandaag. Vraag die jou alleen. Zeg me het is niet waar. Ik wil dat je alles hebt, dan ben ik de waarheid en ben ik met jou klaar. Vraag die jou alleen. Ik moet de waarheid vraag je er niet omheen, zeg mij meteen, liefste nog vandaag. Vraag die jou alleen, zeg me het is niet waar. Ik wil dat je aan zegt, dan ben ik de waarheid heet. En ben ik met jou klaar? De van een vrouw is moeilijk te ontwijken. Zo went een nacht al snel een dag. Getoverd door die lach. Ja, het was echte liefde. Het was een lange nacht, al zo lang opgewacht. FM Zandvoort, Zandvoort. Hand. Waar jij ook bent, daar ben ik ook, omdat ik je graag mag, niet zonder jou. 'Cause it's me man, yeah. Ons klein geluk. Ik wilde nooit de hele wereld. Ik wou alleen maar, ja, heb daarvan gedroomd. Nu ben jij bij mij, ik ga steeds meer. Taste me! FM. Zie FM's aan voor. FM's 106.9. FM. Tien het Het bloeit heeft nu voor mij geen enkele zin. Neem maar. Ik het wel alleen Vrienden zeiden Nee, ik houdt geen stand Zij gaat steeds haar eigen gang En ze schuift jou langzaam Aan de kant Ze gaan met een The my mom. mom. Het van Zon, Zee, Zandvoort en Zomerits. Iemand zei me, ik moest jou niet vertrouwen. Jij weet niets van pijn en fabriek. Ik wilde.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 ben dus echt van steen Had ik maar geluisterd Nu ben ik je kwijt Maar misschien Ik hoop dat dat gebeurt Samen naar het verdriet Dat eens voor ons zal